het NOS-journaal. Vanwege de noordwestenstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt... worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoot heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. Mensen van wie de vlucht niet doorgaat krijgen daarover bericht en worden omgeboekt. In verband met de naderende storm heeft het KNMI voor het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt morgen code geel. Rijkswaterstaat verwacht ook een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan enkele waterkeringen dicht. Weggebruikers moeten voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen vooralsnog zonder grote aanpassingen. Tientallen vrachtwagens en andere voertuigen blokkeren het centrum van Ottawa voor de tweede dag op rij... uit protest tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen in het hele land worden geschrapt. Premier Trudeau heeft gezegd dat de betogers alleen een minderheid vertegenwoordigen en hij wil niet op hun eisen ingaan. In de ziekenhuizen liggen 1154 coronapatiënten, 25 meer dan gisteren. Op die zees is de bezetting iets gedaald. Het RIVM meldt ruim 75.000 nieuwe coronabesmettingen. 131.000 besmettingen over de afgelopen tijd zijn nog niet verwerkt. Het lijkt weer iets beter te gaan met de merel. In de jaarlijkse tuinvogeltelling staat de vogel op de derde plaats... en dat is hoger dan in de afgelopen jaren. Vogelbescherming zegt dat er sprake lijkt van een voorzichtig herstel. De komende jaren moet blijken of de merel zich handhaaft. De definitieve uitslag van de tuinvogeltelling wordt bekend... als alle meldingen zijn verwerkt. Het weer, vannacht regen en meer wind Het wordt onstuimig... met langs de westkust in de ochtend even een noordwesten storm en zeer zware windstoten... Het wordt smiddags ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. hele goede avond. Dames en heren, luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1474. Mijn naam is Ben of Heuggen u gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan beginnen met Café Chill. Café Chill van Elion. Ja, dit is een, een groep mensen die regelmatig uh, albums produceert, en zo ook dit nieuwe album. Daarna is Laurens Voer. Een, um, ja, die heeft een, uh, een nieuw album. Ze is uh, ook nieuw voor dit programma. Uh, Upon the Corner of the Moon, zo heet dit album. Uh, even kijken. En dan hebben we natuurlijk nog een heleboel andere mensen. We gaan lekker terug in de tijd... Uh met bijvoorbeeld uh, Terry Oldfield, ja, met Yoga Harmony. En wat dacht je van uh, Al Groomer Khan met Tantra Electronica. Nou, ik ben ook weer benieuwd. En Deuter, ja, Like the Wind in the Trees. Muziek van uh, lang vervlogen tijden. En we sluiten af met Grollo en Capitanata met Reiki Hart. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Piesel Radio Show 1474. and you're listening to the sounds of peaceful radio I'm <laughs>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 for listening to Peaceful Radio. Please visit my website faithangelinamusic.com.